8 uur. Het NOS-journaal. Doorald Megens. President Cyprus wil reddingsplan aanpassen ten gunste van kleine spaarders. Duizenden geldautomaten verdwenen uit kleine kernen. En stakingsacties bij Albert Heijn worden uitgebreid.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 De afgelopen jaren zijn er duizenden geldautomaten verdwenen uit kleine dorpen. Dat komt bovenop de duizend bankfilialen die zijn gesloten. Dat meldt de Volkskrant op basis van cijfers van de Nederlandse Bank. In vijf jaar tijd is 30% van de bankfilialen gesloten. De geldautomaten verdwijnen vooral in kleine kernen. Vaak kan daar alleen nog in de lokale supermarkt worden gepind. Dat is lastig voor ouderen, zegt de ANBO. De bond vindt dat iedereen binnen vijf kilometer van huis geld moet kunnen halen.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 Maar de FNV wees het akkoord van de hand. En Albert Heijn is niet van plan een nieuw akkoord te sluiten. Er ligt een nieuwe CAO, een mooie CAO met een mooie uh, loonbod en uh, werkzekerheidsgaranties. Dus we willen het FNV de mogelijkheid geven om de CAO mede te ondertekenen. Uh, maar we gaan niet meer onderhandelen. In Amerikaanse staat Indiana zijn zeker twee mensen omgekomen... toen een privévliegtuig neerstortte op een woonwijk. De twee slachtoffers zaten in het toestel. Het privévliegtuig steeg op in Tulsa, Oklahoma... kreeg technische problemen en stortte neer. Het schamte dak van een huis ramde een andere woning... en kwam tot stilstand tegen een derde pand, vertelt deze ooggetuigen. Twee andere inzittenden raakten gewond, net als iemand op de grond. Eén van die gewonden is er slecht aan toe. Een portret van Rembrandt, waarvan lang werd gedacht... dat het van de hand van een van zijn leerlingen was... blijkt toch door de grote meester zelf te zijn geschilderd. Dat zegt de Britse National Trust, de huidige eigenaar van het kunstwerk... na onderzoek door Rembrandt-specialist Ernst van der Wetering. Doek is geschilderd in 1635, toen Rembrandt 29 was. En de waarde wordt geschat op 23 miljoen euro. Het hangt in Zuidwest-Engeland... in het voormalige huis van de 16e-eeuwse zeevader Francis Drake.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 ANUB verkeersinformatie met 55 files bij elkaar opgeteld 235 kilometer. Opvallend lange files op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. 9 kilometer tussen afwit Buddel en knopend Lederheide. En niet veel beter is het op de A7 richting Zaandam. Daar staat 12 kilometer tussen afwit Aan en de afwit Weidewormer. A15 in de Nijmegen richting Gorkum, daar is een ongeluk gebeurd bij Echtelt. Er staat inmiddels een vijf kilometer file vanaf ochtend. En op de A28 in de richting Utrecht. Tussen het Harden en Afwit Elspet, 7 kilometer na een ongeluk. En verderop, daar staat tussen Abelsvoort, Vathorst en Leusden, 5 kilometer. Koop een steentje van mij. Een steentje van jou kopen?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 NOS Radio 1 Journal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. Nederland heeft grote ambities op het gebied van milieubeleid... maar het kabinet heeft er geen geld voor over. Vragen staatssecretaris Mansveld zo hoe ze dat dan gaat aanpakken. En CDA Tweede Kamerlid Mona Keijzer legt uit... waarom ze de nieuwe AWBZ zo slecht vindt. Cyprioten willen deze dagen nog maar één ding... hun geld van de bank halen. Het is allemaal onduidelijk en iedereen is boos en geïrriteerd. Nou, het Cypriotisch parlement is er ook nog niet uit. Het stemt als het goed is vandaag over het omstreden reddingsplan van de EU. Voor het eerst moeten ook grote en vooral ook kleine spaarders in Cyprus hier aan mee gaan betalen. We hebben contact met journaliste Leonora Kok, woont en werkt op Cyprus. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is de stemming op het eiland? Ja, zoals net in het nieuws al gezegd werd, hè, iedereen is boos, teleurgesteld, verontwaardigd. Uh, nou, ja, noem alle gevoelsvarianten uh, varianten maar op. Uh, Want je zei uh, ook de kleine spaarders worden uh, niet ontzien, hoewel nu dus kennelijk er een uh, klein uh, lichtpuntje uh, aan de horizon is. Maar het betekent wel dat iedereen van uh, ja van uh, klein tot uh, groot uh, gepakt wordt en zo voelt iedereen het ook. Hm. Is het nog steeds zo dat mensen het blijven proberen bij de pinautomaten... dat er lange rijen staan? Eh... Uh. Ik woon zelf niet in Nicosia. Ik zit in het westelijk deel van uh, het eiland, bij Pavels. En ik moet zeggen, ik heb hier geen grote rijen gezien. En het is mij zelf gelukt gisteravond nog gewoon om geld te halen. Dus uh, ik denk dat er nog wel geld uh, in zit. Het heeft ook niet zo heel erg veel zin om je geld eruit te halen. Want dat bedrag wat eventueel betaald moet gaan worden, dat wordt toch bevroren. Dus dan gaan ze toch van je rekening afhalen als dat... Uh, op een, uh, als dat... Uh, uiteindelijk aan de orde is. Maar ja, mensen zijn uh, denk ik ook een beetje uh, meer gelaten nu. Het is uh, vandaag ook een feestdag hier in Cyprus. Het is het begin van de vaste. Gaat iedereen naar buiten om te picknicken. En uh, voor zover ik hier uh, om mij heen kan zien is iedereen zijn... Uh, zijn groenten aan het klaarmaken om straks te gaan picknicken en wacht iedereen toch ook wel een beetje af wat die stemming vanmiddag in het parlement gaat worden en zou het dan kunnen, want wij hoorden daar eerder verhalen over dat um, ja, wellicht de banken de komende twee dagen dicht blijven zodat mensen niet grote bedragen van hun rekening af kunnen halen, heeft u daar wat over gehoord? Nou, er, er was sprake van gisteren in het nieuws... dat als ze uh, als er, uh, er niet uitkomen vandaag in het parlement... dus als het tegengestemd gaat worden... Ja. dat er dan wellicht maatregelen zullen getroffen worden. Uh, zoals het sluit langer dicht houden van de banken... om te voorkomen dat er dan een uh, run op de banken zou komen. Zodat mensen hun uh, spaartegoeden op zouden willen nemen. Ja, okay. uh, maar dat is niet echt uh, bevestigd uh, dat dat zo zal zijn. Maar dat hangt vermoedelijk af van de uitkomst... wat er vanmiddag in het parlement uh, gezegd gaat worden. Goed. Dank u wel voor nu. Gaan we door naar Brussel, naar onze correspondent Tijn Sadé. Uh, Tijn, want stel dat dat parlement inderdaad het voorstel afwijst, het plan afwijst, wat doet Europa dan? Ah, bijna de helft van de parlementariërs in uh, Cyprus uh, is, uh, is tegen dat reddingsplan. Ja. Dus die kans bestaat. Ja, dan heeft de eurozone een groot probleem. Nou, vannacht nog uh, werd bekend dat Cyprus met uh, de Europese Commissie... en de Europese Centrale Bank opnieuw wil onderhandelen... om dus die prijs die de kleinere spaarders moeten gaan betalen te beperken... Nou, daarnaast wordt er ook nog volop gespeculeerd over mogelijke hulp vanuit Moskou. Waardoor de Europese ja, de strategie, het Europese reddingsplan... ineens helemaal niet nodig meer zou zijn. Het Russische energiebedrijf Gazprom zou dan Cyprus de hulp willen schieten... mits Moskou in ruil daarvoor controle krijgt over nieuwe gasvoorraden... in de wateren rond Cyprus. Nou, allemaal zeer spannend, allemaal onzeker nog. Maar dat alles laat Brussel natuurlijk niet koud. Maar ja, men zal vandaag gewoon eerst die stemming in Cyprus afwachten, wordt het door het parlement verworpen. Dan moet Jeroen Dijsselbloem, de voorzitter van de Eurolanden... opnieuw een spoedoverleg organiseren. Hey, het laten meebetalen hè, van kleine spaarders aan dit reddingsplan. Wij spraken eerder hoogleraar Harland Benink. Die zegt, dit is spelen met vuur. Want je weet niet wat voor soort effect dit losmaakt. Verderop ook in de eurozone. Um, waarom hebben ze hier toch toe besloten? Ja, men had gewoon eigenlijk geen alternatieven. Die rekeninghouders op Cyprus, ja, dat zijn, dat zijn dus spaarders allemaal. Die wilde men erbij betrekken. Men wil het anders gaan doen in dit hele financiële crisismanagement... wat nu al vijf jaar gaande is. Maar het is heel dubbel, want tegelijkertijd heeft men hier in Brussel... zaterdagnachten, de zaterdagochtend na die marathonvergadering ook weer gezegd... nee, deze deal is eenmalig, dat is een belofte... Dus dat komt allemaal wat vreemd over. En daarop uh, is ook heel veel kritiek. Nou, de grote kritiek is natuurlijk... wat gaan zometeen uh, spaarders en rekeninghouders in andere zwakke landen doen. Hè? Zoals Spanje, Portugal, Italië. Uh, met die bankrun dus eventueel als gevolg. Nou, intussen uh, heeft de kritiek die er dus is... Uh, niet alleen dus, uh, vanochtend al bij ons uh, in de radio... maar ook in alle kranten, alle columnisten van de Financial Times bijvoorbeeld... die zijn zeer kritisch. Dat heeft al geresulteerd in een soort van zwarte pietenspel. Want uh, bijvoorbeeld de Duitse minister die zegt nu... dat hij de kleine spaarders in Cyprus wel degelijk uit de wind wilde houden. Mm. Maar dat het allemaal een idee is van de Europese Commissie. Nou, die hebben zometeen een persconferentie dagelijks om 12 uur. En dan uh, hopen wij meer te horen. Nou, wij ook. Tijds D vanuit Brussel. Dank je wel. Straks de struikelpartij van koningin Beatrice afgelopen weekend. Blinden en slechtzienden grijpen dat aan om te pleiten voor hun zaak. Het NOS Radio 1 journaal. Elke dag het nieuws uit binnen en buitenland. 13 minuten over 8. Wel de ambities, maar niet het geld. Nou, dat is zo'n beetje het lot van staatssecretaris Wilma Mansveld... nu ze steun probeert te krijgen voor een streng milieubeleid. Vandaag reist ze af naar Denemarken. Ze is een van de koplopers in Europa als het gaat om innoverend milieubeleid. Samenwerking met de Denen moet Nederland weer op de kaart zetten in Europa... als het gaat om het halen van milieudoelstellingen. Mevrouw Mansveld, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, Nederland zit volgens de aankondiging van uw reis... niet meer in de Europese kopgroep qua milieubeleid. Dat moet u spijten, kan ik mij voorstellen. Nou ja, dat is ook precies waarvoor we in Denemarken zijn. Om te kijken hoe een land dat wel in de kopgroep is, ambitie heeft. Hoe die dat realiseert. En van te leren en te kijken hoe we aan kunnen sluiten. En hoe wilt u dat dan gaan doen? Want in het regeerakkoord komt bijvoorbeeld het woord CO2 niet meer voor. Is die ambitie er bij het huidige kabinet wel? Nou, er staat in het regeerakkoord dat we uh, ambitieuze klimaatdoelstellingen hebben en ja. die zullen we ook uh, gaan formuleren. Wat belangrijk is, is dat we voor klimaat en milieu toch ook andere landen in Europa opzoeken. Omdat uh, bijvoorbeeld als je naar fijnstof kijkt, een deel van fijnstof in Nederland gewoon vanuit het buitenland binnenwaait. En dat betekent willen wij problemen in Nederland oplossen waar andere landen ook nodig hebben. En dat geldt voor CO2, dat geldt bijvoorbeeld ook voor fijnstof. Hm. Noem eens een concrete, wat concretere ambitie. Want u zegt al, wij moeten, we zijn nog bezig met het formuleren van doelstellingen. Om hoeveel minder CO2 gaat het dan? Hoeveel minder energiegebruik? Hoeveel zonnepanelen? Waar denkt u aan? Nou, wij denken dus inderdaad aan duurzame energie. Dat doen we natuurlijk samen met het hele kabinet. Dat zie je op meerdere vlakken, ook bij economische zaken met name... Het SER, de CER is daar een advies over uh, aan het schrijven. Ik denk dat dat belangrijk is. Als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld CO2, als je uh, um, kijkt naar hoe we omgaan met reststoffen. Zoals bijvoorbeeld uh, fosfor. Ja, dan... Uh, moeten we een ambitie formuleren gezamenlijk met andere landen die ook met dezelfde uh, problemen zitten. En dat mm. is wat ik hier aan het doen ben. We hebben op dit moment nog geen uh, cijfers of getallen uh, geformuleerd. We zijn aan het kijken uh, wat is haalbaar, wat is een ambitie die we met Europa gezamenlijk kunnen uh, uh, halen. Ja, maar goed, wij begrijpen ook dat uh, veel energiecentrales in Nederland bijvoorbeeld nog steeds op koolstof uh, uh, ...het werk doen en dat er ook veel vanuit Amerika nu geïmporteerd wordt... ...omdat ze het daar over hebben en het goedkoop hier naartoe kan komen. Hoe, hoe houdt u dat soort bewegingen tegen? Je ziet dat we in een transitiefase zitten naar duurzame energie. Natuurlijk zijn er nog fossiele grondstoffen nodig. Maar de bedoeling is dat we naar duurzaam overgaan. En uiteindelijk andere grondstoffen uitgefaseerd worden. Los van hoe je naar de grondstoffen kijkt, is het natuurlijk belangrijk dat de aarde opwarmt, dat we zien dat klimaatontwikkelingen zijn die we tegen willen gaan. En daar, los van uh, uh, schaliegas, los van kolen, hebben we natuurlijk wel de ambitie om duurzamer te worden ja. en te zorgen dat de CO2 uitstoot ja, naar beneden Hoe kijkt u dan naar die proefboringen met schaliegas op dit moment in Nederland? Want daar worden tests gedaan. In Nederland, in Nederland wordt daar op dit moment onderzoek naar gedaan. Ja, en dat zou u wel positief vinden dat daar onderzoek naar wordt gedaan? Hoe zou u het vinden als hier in Nederland naar schaligas wordt geboord uiteindelijk? Als u toch naar duurzame energiebronnen wil? Ja, ik heb geen idee wat het op dit moment de stand van zaken is. Als schaligas gaat, er wordt onderzoek naar gedaan en uh, dat zullen we afwachten. Ja, dat staat nog in het mevrouw uh, Mans, om er toch nog even op terug te komen... dat er wordt uh, um, aangejaagd, technologische, technologische vooruitgang wordt aangejaagd. Is daar dan wel geld voor op dit moment? Dat is natuurlijk ingewikkeld in tijden van recessie is uh, zijn er midden middelen beschikbaar. Maar dat staat wat mij betreft los van de ambitie. Ja. Ik vind dat we een ambitie moeten tonen. Maar ze zien u aankomen in Denemarken, als u daar niks tegenover stelt. Nou ook in Denemarken kennen ze hun problemen als het gaat om de ontwikkeling van duurzame energie en uh, uh, terugbrengen van CO2-uitstoot. En ik denk dat het belangrijk is dat je kijkt waar wederzijds de kansen zitten en waar de belemmeringen liggen. En dat je gezamenlijk verder kijkt om verder te komen. Want alleen kunnen we wel van.. Maar ik denk als het om milieu en klimaat gaat, dat je elkaar heel hard nodig hebt. Niet alleen in Europa, maar wat dat betreft ook internationaal. Mevrouw Mensvoud, hartelijk dank dat u ons even te woord wilde staan. Goedemorgen. Verkeersinformatie, John Zahoka, hoe is het op de weg? Eh, nou, het is toch vrij druk op de weg, Lara. 220 kilometer in totaal. Veel vertraging op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Er staat 11 kilometer tussen Weert Noord en Knoopend Leender, Leenderheide. Nog een paar volgende files op de A20 richting Gouden. Naar een ongeluk bij Rotterdam Centrum, 3 kilometer. En op de A58 naar richting Tilburg. Daar staat 5 kilometer bij Geelsen. En daar is de linkerreis ook dicht. I'm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 Ja, ik, ik zou graag willen dat ze dat onder de aandacht brengt. Dat mensen daarover na gaan denken dat je met hele simpele middelen eh, gewoon foutpartijen kunt voorkomen. En de koningin heeft het nu zelf ervaren ja, eh, waarmee je als slechtziende eigenlijk dagelijks mee te maken hebt. En dat zijn wel meer dan half miljoen mensen in Nederland, hè? Al dus, Charles Flapper en Menno Remmers sprak met hem... via het internet-radioprogramma Pretletters. Trouwens, geeft hij adviezen aan slechtzienden. Het programma is te vinden op rtvparkstad.nl. Zes minuten voor half negen. Hoe is het bij Menno Remmers? Menno? In het monument, hè. Een van de rijksmonumenten, althans, staat op de lijst. Het is een kapelletje in Tilburg. Voor ochtend waar op het bijzondere station van Tilburg. Maakt ook een kans. En nu zijn we in een kapelletje door uw vader is gebouwd nog. Ja, klopt. En ingezegend in 1964. U was erbij? U ging mee toen het gebouwd nee, werd? Nee, ik ben, uh, ben hier geweest als heel jong kind. En uh, toen kwam ik mee naar, naar de bouwplaats. Toen het ingezegend was, uh, daar was ik niet bij. Daar was ik te jong voor. Daar weet ik dus niks van. Nee, Christina, Schrijvens is ja, dit. Want uw architect, uh, meneer Schrijvens, heeft het gebouwd. Nee. Heeft veel meer dan Tilburg neergezet. Ja, ja heel bekend is uh, Midi, Beerschop is van oh, ja. hem. Het Atje Theater. Uh, ja, <laughs> het, het Atje Theater. En uh, ja, vanaf de jaren dertig is hij bezig geweest als architect. Dus dat is een en ander uit die tijd. Ja. ja. U wilde het ook allemaal op foto hebben en proberen op een website ja, te plaatsen. Hè? dat is de bedoeling. Ik ben een aantal jaren bezig om te inventariseren wat er is van hem. Omdat het hele archief verdwenen is. En uh, ik ben nu zover dat ik daar een website van wil maken... En dan krijg je een mooi overzicht van wat hij allemaal gebouwd heeft de afgelopen decennia. In Trots de... dat dit waarschijnlijk een rijksmonument gaat worden? Ja, heel erg. Tuurlijk, ja, uiteraard. Ja. Ja. Ja. U bent zelf helemaal niet in de bouw, u zit in de zorg, hè? Ik zit in de gezondheidszorg. Ja, ja ik, ik heb er verder niets mee te maken, maar ik vind het wel heel erg leuk. Karel Bergmans, is, uh, u bent de zoon van de initiatiefnemer van de kapel. Die, uh, dat initiatief is in de oorlogsjaren ontstaan. Zullen we even naar buiten lopen? Er zit aan de ene kant een draaideur in, in dit betonnen kapelletje. En aan de andere kant klapdeuren. Ze kwamen erachter dat anders mensen met een rolstoel niet naar binnen konden. Bent u er blij mee dat het misschien Rijksmonument wordt? Ik ben er in die zin blij mee dat het voor mijn gevoel in ieder geval een garantie is... dat ook vanuit de, de overheid en, en de gemeente wat meer aandacht is om het te behouden. Ja. En wij zien het als bestuur ook als een verantwoordelijkheid voor ons. Omdat het een gebouw is wat eigenlijk tot stand gekomen is... door inzameling van gelden van de Tilburgse bevolking. Dus het is echt iets van de bevolking en... Um, u, denkt u nou ook dat u een beetje geld kunt verwachten voor het onderhoud? Dat zou wel heel erg mooi zijn. Want uh, onze inkomsten hangen af van het, uh, het stoken van de kaarsjes in de ja. kapel. En dan moeten wij het wel zien te ja, doen. Want als je het van de kaarsjes moet hebben. Hè, want de deur is aan vervanging toe, zie ik. Hè, het is een beetje aan het roesten aan de onderkant. Op een afstand. Het, heeft allemaal, het is van beton, de kapel. Met glas in beton. Uh, het lijkt op een ijsschot, hè? Ja, het is marmer, zegt u? Ja. ja, het is helemaal met marmeren platen omkleed. Maar uw vader had de bedoeling dat het een... Een soort ja, ijsschot? Het lijkt op een ijsschot. Als je zo van een afstand kijkt, dan zie je ook alle hoekige vormen en punten. En ja, een ijsschot. Het staat een beetje weggemoffeld achter jaren zeventig-achtige gebouwen. Ja, ja. Daar is Tilburg ook mee volgezet. Er ja. is veel gesloopt. Ja. Dit is gelukkig bewaard gebleven. Ja, gelukkig wel. Maar ik denk ook dat, we hadden het er net in de kapel over, dat er toch in Tilburg een hoop mensen bezwaar zouden maken als dit er uh, niet meer zou zijn. Ja. ja. Nog steeds een drukbezochte kapel, naar mijn Staan idee. Staan er op de lijst die vandaag bekend wordt gemaakt nog andere ge gebouwen van uw vader? Niet op de lijst van, van vandaag, wel de vorige lijst. Wat bijvoorbeeld, noemen ze iets? Daar staat op het, kon het voormalige klooster van de Kruisheer in Amersfoort. Dat is ook een uh, van de monumenten van toen, van, uh, uit die tijd. Ja. Wederop een monument. Het kapelletje wordt nog goed gebruikt, hè? Ze weten ja. het nog te vinden in Tilburg. Ja, gelukkig wel. Ondanks dat we toch steeds met mensen in contact komen... die zeggen, God, ik wist niet dat hier zo'n oase van stilte was... midden tussen uh, de winkelstraat in het centrum van Tilburg. Ja. Dus, uh, ja, gelukkig... op, op, op onze website op het webblog staat een foto, ook van het station. Wij gaan straks naar de stad Schouwburg. Die is ook genomineerd, ook een bijzonder gebouw. Want in Tilburg is heel veel in die opbouwjaren neergezet. En Lara Marcel, vlakbij jullie staat ook nog een genomineerde. Weet jullie welke? Nee. het nee. Nee, nee. Gebouw van de Wereldomroep. Hé, hey, kijk eens aan. En daar gaan ze ja. vandaag verhuizen. Dat, ja, Hebben ik, ik hoop dat ze het een uh, beetje voorzichtig doen dan. Nou. <lacht> ik zal het ze vragen. Uh, Mijnel Rebbers, dank En hij zei het al eventjes op uh, NOS.nl, op het webblog van het Radio 1 Journaal... vindt u foto's van de monumenten in Tilburg. NOS.nl, even naar beneden scrollen en dan vindt u ze.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 Half negen, half negen zie zien met de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen. Albert Heijn wil niet met de FNV om tafel... om te onderhandelen over een nieuwe CAO voor medewerkers van de distributiecentra. Vandaag wordt in een aantal van die centra opnieuw gestaakt door leden van de vakbond. Vrijdag sloot de supermarktketen een CAO-akkoord met het CNV... maar de FNV heeft het akkoord afgewezen. Opnieuw praten is voor Albert Heijn niet aan de orde. Er ligt een CAO met een mooi loonbod en werkzekerheidsgarantie, zegt Albert Heijn. Daar kan FNV bij tekenen bij het kruisje. De afgelopen jaren zijn er duizenden geldautomaten verdwenen uit kleine dorpen. En dat komt bovenop de duizend bankfilialen die zijn gesloten. Meldt de Volkskrant, basis van cijfers van de Nederlandse Bank. In vijf jaar tijd is 30% van de bankfilialen gesloten. En de geldautomaten verdwijnen vooral in de kleine kernen. Vaak kan daar alleen nog in de plaatselijke supermarkt worden gepind. In de Amerikaanse staat Indiana zijn zeker twee mensen omgekomen... toen een privévliegtuig neerstortte op een aantal huizen. De twee slachtoffers zaten in het toestel. De andere twee inzittenden raakten gewond, net als iemand op de grond. Een van de gewonden is er slecht aan toe. Het toestel steeg op in Tulsa, Oklahoma, kreeg technische problemen en stortte toen neer. De Zimbabwaanse president Mugabe is morgen bij de inauguratie van Paus Franciscus. Volgens zijn woordvoerder is hij gisteravond in het vliegtuig gestapt. Mugabe dan, daar hebben we het over. De 89-jarige conservatieve katholiek mag vanwege het schenden van mensenrechten al elf jaar de Europese Unie niet in. Maar naar Vaticaanstad kan hij wel zonder problemen omdat dat staatje geen lid is van de Europese Unie. En de eerste finalist van het World Baseball Classic is bekend. Het is Puerto Rico geworden, ten koste van Japan. Puerto Rico won de halve finale met 3-1. Komende nacht dan speelt Nederland in de andere halve finale. Tegenstander is de Dominicaanse Republiek. Het WBC, het World Baseball Classic, wordt algemeen beschouwd... als het wereldkampioenschap honkbal. Zijn de hoofdpunten van het nieuws? Het weerbericht van Weerplaza.nl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 Daarna lijkt de temperatuur geleidelijk weer wat omhoog te gaan. Nou, dat wordt ook tijd ook, zeg. Johnson Goko is dan op de weg. 195 kilometer, Lara, de meeste vielen staan rond Rotterdam en ten noorden van Amsterdam. Op de A12 is de spitsstrook tussen Woer en Zoetermeer richting Den Haag weer open. Op de andere rijban is de spits nog steeds dicht vanwege een technische storing. Veel vertraging op de A2, Den Bosch naar Eindhoven, tussen Vught en Bestwest, 10 kilometer. En dat geldt ook vrij druk op de A7 richting Zandam 10 kilometer af met A van Hoorn en krobert Zandam. Op de A12 Den Haag naar Utrecht, 4 kilometer bij Blijshek... omdat daar de spitsstrook dicht is. Andere kant op, daar nog 6 kilometer bij Woerden. En op de A28 naar Utrecht, daar staat tussen Amersfoort-Vathorst... en Leusden, 7 kilometer.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 Goedemorgen, het is zes minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Straks trekt Mayno Remmers verder door Tilburg... langs het nieuwe Rijksmonumenten. Tien jaar geleden begonnen de Verenigde Staten en Groot-Brittannië... een offensief tegen het Irak van Saddam Hussein. Beide landen beschuldigden Irak ervan... te beschikken over verboden massavernietigingswapens. Saddam in charge of Irak... Does anyone truly believe that will mean peace? Saddam Hussein will be stopped. On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance to undermine Saddam Hussein's ability to wage war. Om half zes plaatselijke tijd, dus vlak voor zonsopkomst in de Irakse hoofdstad Baghdad. De eerste uh, sirenes gehoord, gevolgd door explosies. Een tien meter hoog metalen beeld van Saddam Hussein is neergehaald. Mijn fellow Americans, de grote combat operations in Irak hebben ended In de Battle of Iraq. De Verenigde Staten en onze allies hebben prevailed. Ladies en gentlemen, we hebben hem. Die hymn was natuurlijk Saddam Hussein. Massa-vernietigingswapens werden in Irak niet aangetroffen, maar de dictator Saddam werd ter dood veroordeeld. En op 30 december 2006 werden het vonnis voltrokken in Baghdad. Over het Irak van nu, ruim zes jaar na de dood van Saddam Hussein... en tien jaar na de amerikaanse britse inval... gaan we praten met Joost Hilderman van de International Crisis Group. Meneer Hilderman, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, uiteindelijk geen massavernietigingswapens gevonden. Eh, maar een andere doelstelling van de Amerikanen en Britten was... om van Irak een democratisch land te maken. Vorige week nog een Syriaans aanslagen in Bagdad. Wat is uw eh, analyse? Is het uiteindelijk gelukt? Nou, wat gelukt is, is om, uh, om van uh, Saddam Hussein af te komen natuurlijk. En het geweld was in de eerste jaren van de bezetting uh, veel erger dan het nu is. Maar vandaag de dag zien we toch nog uh, aanhoudend geweld. En ja, geen democratisch systeem echt. Wel een, uh, een onthoofde en ontredderde ambtenarij die zeer dysfunctioneel is... Uh, weinig of geen wederopbouw, uh, de enige wederopbouw is vooral in de olieindustrie natuurlijk, wel heel belangrijk. Uh -huh. Ongebreidelde corruptie die eraan meegaat en verder toch wel aanhoudend geweld. En uh, naast dat aanhoudend geweld, mag ik vragen wie het land dan leidt op dit moment? Nou dat is ook een probleem, dus, of dus aan de ene kant is het goed, want het is, is een coalitieregering, Dus eigenlijk iedereen zit aan de tafel. Aan uh -huh. de andere kant zitten we allemaal aan de tafel, maar ze zijn het nergens over één. is dus grote interne verdeeldheid. En... De regeringspartners van de, van de premier, uh, Nouriel Maliki, zijn ook zijn grootste vijanden. En hebben, uh, meneer Hilterman, de Britten en Amerikanen het wel geprobeerd... om het land ook democratisch op te bouwen? Of hebben ze het helemaal aan de bevolking zelf overgelaten? Ja, dat is, een, uh, dat is een moeilijke vraag, want de Amerikanen hebben natuurlijk aan de ene kant... ...veel dingen gezegd over de noodzaak om een democratisch systeem op te bouwen. Ze hebben ook verkiezingen georganiseerd, dat is wel heel belangrijk geweest. Ja. En die, die zijn er ook nog steeds. Er komen volgende maand uh, provinciale verkiezingen... ...en volgend jaar weer parlementsverkiezingen, dus dat hopen we. Aan de andere kant zijn er geen, echt geen democratische instellingen. En, uh, en dat is nu het grote probleem, dat uh, zelfs de, de, de, de, de eigenlijk onafhankelijke instellingen... Die, tegen de, ...die de corruptie aanvechten en het, het uh, hooggerecht... Uh, niet echt onafhankelijk zijn. Zou je dan niet langzaamaan moeten spreken van een lost state? Of is, is het zover nog niet met Irak? <laughs> en hopelijk, nee, en hopelijk komt het zover ook niet. Maar kijk, als, als de, de situatie, de toestand in de, in de regio uh, stabiel blijft... dan heeft Irak wel een kans om, om hier weer uit te komen. Hm. En dat gaat een tijdje duren, dat, dat gaat echt wel een generatie overheen. Maar, maar wat is daarvoor uh, nodig, is... meneer Hilteman? Nou, tijd en geduld en... Um, ja, goed, goed leiderschap. En dat hebben we helaas nog niet gezien. En kan Irak er dan ook als één geheel uitkomen, zoals u dat zegt? Want vanaf het begin af aan was er al sprake van dat het noorden zich af zou scheiden. Eh, Midden-Irak heb je een Shiitische staat in het zuiden. Zit de kans erin dat het uit, uit elkaar valt? Nou, het kan inderdaad in, in tweeën uit elkaar vallen. En dat willen de Koerden natuurlijk in het noorden heel graag. En daar zijn, zijn een heleboel Arabieren het ook wel mee eens. De vraag is meer van waar ligt de scheidlijn, waar, waar ligt de grens tussen het Koerdisch gebied en, het, uh, en het, dan het Arabisch-Irak. Nou, en daar kan over gevochten worden, dat moeten we zien hopelijk niet. Maar uh, verder uit elkaar vallen kan zeker. Uh, maar ik denk niet dat het in twee stukken gebeurt: tussen Shiite en sunniten, want die zitten te veel. ...door elkaar heen gemengd. Ik denk dat het eerder meer een, een gefaalde staat zou kunnen worden... ...mocht de regionale toestand uh, verslechteren. En met de burgeroorlog in Syrië zou dat inderdaad kunnen gebeuren. Hmm, nou, dat scenario willen we dan even met u uitwerken. Want Wat, wat voorziet u dan dat uh, Soenieten en Shiiten tegenover elkaar blijven staan en, en het land blijven destabiliseren? Nou, dat is zeker op dit moment nog wel het geval. De Soenieten en schieten het niet uh, goed met elkaar kunnen vinden. Uh, of in ieder geval, hun politieke vertegenwoordigers kunnen dat niet. Mm -hmm. um, maar het, het probleem is dat, dat net zoals in Irak, in Syrië, heb je een, een broze mozaïek van etnische en confessionele en tribale groepen. En die zitten allemaal verbonden aan de groepen in Irak. Mm -hmm. En dus als de toestand daar uit elkaar valt, is het ook heel goed mogelijk dat het overslaat op Irak. Dus Almedal, al zegt u, tien jaar is eigenlijk nog te kort. Mag je in tien jaar niet verwachten dat zo'n land er helemaal bovenop komt? Nee, dat klopt, inderdaad. Maar het potentieel is er natuurlijk wel voor Irak. Ze hebben veel olie en, en, en die productie gaat nu omhoog. Dus geld is er wel. Het probleem is natuurlijk dat, omdat, ze omdat die ambtenarij niet echt werkt... en er zoveel corruptie is, dat het geld allemaal verdwijnt... En, um, dus we moeten maar zien of, of ze dat potentieel ook kunnen waarmaken. Joost Hilderman van de International Crisis Group, hartelijk dank voor je uitleg. Ja, met plezier. Goedemorgen. En straks hoort uh, CDR-Kamerlid Mona Keizer over boze ouderen. Ja, want die ouderen die sluizen namelijk massaal hun geld weg, omdat ze hun spaargeld of huis niet willen opeten als ze naar een verpleeghuis gaan. En dat zou wel moeten volgens de nieuwe Algemene Wet bijzondere ziektekosten, de AWBZ. Daar zijn ze zo boos over. Er geldt nu een vermogenstoets. Toen die AWBZ werd aangepast, werd verwacht dat het wel mee zou vallen met dat wegsluizen van geld. Niet dus, blijkt uit een rondgang langs netwerk notarissen. Trudy van Rijswijk ging daar langs.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 Dan, ja, dan moeten we je helpen. Dat is redelijk. Ik heb daar altijd gewoon keurig mijn, mijn, mijn geld voor afgedragen. En nu op het einde van de rit zeggen ze... nee, meneer Kuipers, daar pakken we wat vanaf. Dat vind ik niet eerlijk. CDA-Kamerlid Mona Keijzer bekondigde haar al even aan. Het is nu in de uitzending. Mevrouw Keizer, welkom. Goedemorgen. U heeft ook meegeluisterd. Meneer Kuipers, hoorden we, die vindt de regeling niet eerlijk. Hij zegt, ik heb altijd netjes mijn geld ervoor afgedragen... en uh, nu word ik alsnog gepakt. Heeft hij een punt? Ja, hij heeft uh, wel een punt als je kijkt naar uh, de hoogte van de eigen bijdragers die betaald uh, worden. Het is, uh, sinds 1 januari wordt bij, het, het, bij je inkomen, op basis waarvan die eigen bijdrage wordt vastgesteld, een hoger deel van je vermogen opgeteld. Mm -hmm. Nou, Dat leidt ertoe dat mensen opeens 900 euro in de maand meer moeten gaan betalen. Dus die zitten dan nu op uh, nou, 1000 euro en die moeten dan 1900 euro gaan betalen. Ja, en dat voelt bij heel veel mensen als onrechtvaardig. Maar is het ook onrechtvaardig? Want het idee is om de zorg toegankelijk goed en betaalbaar te houden... en om het ook naar draagkracht te doen. Juist, en dat is ook de, dat is ook de reden geweest waarom uh, oktober vorig jaar... Uh, alle partijen in de Tweede Kamer ingestemd hebben met uh, deze wetgeving... Alle partijen, maar ja, nu, dus ook het CDA? Ja, absoluut. Alle partijen. Van links naar rechts, oudere partijen, PV, Allemaal hebben we ermee ingestemd. Omdat ook de gedachte die erachter zit, namelijk als je meer geld hebt, draag je meer bij, dat wordt gedragen. Alleen het pakt nu in de praktijk, pakt het op zo'n manier uit dat je je afvraagt, jongens, is dit nou de bedoeling geweest? Maar had u, het u dat CDA... niet verwacht er mevrouw Kezer? Ja, nou, Het CDA die, uh, heeft uh, toen nog expliciet gevraagd aan de staatssecretaris... wat gaat dit nou betekenen in de praktijk? Toen kregen wij terug dat mensen gemiddeld 235 euro in de maand meer zouden gaan betalen... en dat na tien jaar nog de helft van 100.000 euro over zou zijn. Mm -hmm. Dus dan zou je 50.000 euro betaald hebben in tien jaar. Nou, Als je nu dus e-mails van mensen krijgt waarin ze je voorrekenen... dat ze uh, 1900 euro gaan betalen, dus 900 euro meer... dan vraag ik me af of dat klopt. Maar mevrouw Kijs, heeft het kabinet dan niet gedaan wat het beloofd heeft... of pakt het in de praktijk gewoon heel anders uit? Het pakt in ieder geval voor het gevoel in de praktijk uit. En ik zal u vertellen waarom dat een probleem is. Wij zijn in Nederland solidair met elkaar. Wij zijn in Nederland bereid om belasting te betalen. Wij betalen ook allemaal elke maand AWBZ-premie. Dan gaan we er wel van uit dat op, tegen de tijd dat je zelfzorg nodig hebt, dat je dat ook krijgt tegen een redelijk bedrag. En nu is het zo dat je direct um, na een spaarzaam leven in een verpleeghuis uh, terecht zou kunnen komen. Terwijl jij 2100 euro betaalt en iemand naast je 300 euro. Ja. En dan op een gegeven moment komt die solidariteit onder druk te staan. Maar u heeft het over gevoel. Dit is, gaat niet om gevoel, dit gaat om, gewoon om harde euro's volgens mij. Uiteindelijk gaat het om harde euro's. En dat is waarom mensen nu massaal naar de notaris lopen. En dat hebben we ook in de jaren tachtig gezien bij de wet op de bejaardeorde. Toen speelde dat ook. En, ja, en je ziet nu gewoon hetzelfde gebeuren. Maar eventjes nog terug naar dat gevoel, mevrouw Keizer. Want moet u niet eerst laten uitzoeken of het klopt uh, wat u voorgerekend krijgt door uh, mensen in brieven? Nou, die vragen hebben wij ook aan de staatssecretaris uh, gesteld. Ja. Van klop, kloppen nou deze e-mails, deze brieven die wij van mensen krijgen... Uh, ja, daarop uh, niet helemaal een antwoord, want dan moet je in specifieke situaties uh, gaan kijken. Mm -hmm. Maar uh, de staatssecretaris heeft gezegd, nee, het, uh, dat wat gezegd is uh, in de tijd, namelijk, <coughs> pardon, die 235 euro gemiddeld in de maand meer betalen, dat klopt. Ja, en dan zeg ik op mijn beurt, ja, dat kan zo zijn, maar uh, als je dan vervolgens 2100 euro moet gaan betalen en je zit uh, in een verpleeghuis waar je naast je iemand hebt met 200 euro, dan komt om de solidariteit onder druk te staan. En dat is echt dat is een groot goed in het Nederlandse zorgstelsel. En dat moet je niet frustreren. En bent u dan al zover dat u zegt van. Nou, een tijdje geleden heeft de hele Tweede Kamer ernaast gezeten? Hebben we het nou, niet goed ingeschat? Voor bepaalde groepen komt het gewoon beroerd uit. Dus ja, voor die groepen wel. En gaat u er wat aan doen? Nou ja, dat is dus het debat wat we met de staatssecretaris gaan krijgen. Um, dat moet wat mij betreft ook snel gebeuren. Om gewoon te kijken van ja, hoe kunnen we dit nu uh, repareren? En de vraag die ik daarbij ook nog zal stellen. In het regeerakkoord is opgenomen dat die maximale eigen bijdrage van 2100 euro. Die mensen nu betalen ongeacht het inkomen of het vermogen. Die wil de regering, wil die verhogen. En echt flink verhogen. En ik zal dan ook vragen of dat nu wijsheid. Is, gezien de ophef die er nu is. Mevrouw Keizer, hartelijk dank voor uw uitleg. Graag Simone. gedaan. Keizer, hoor u Tweede Kamerlid voor het CDA. De verkeersinformatie bij de ANWB, John Hoka. 47 files, goed voor 180 kilometer, wat drukken we normaal op de A2 Den Bosch naar Eindhoven. Daar staat tussen Vught en Best de 10 kilometer. En ook de dagelijkse files richting Amsterdam op de A7 en de A8 zijn een stuk langer dan gebruikelijk. En op de A73 Nijmegen richting Maasbracht, daar is een auto gekanteld bij Grubbenvorst. Daar zijn twee rijstroken dicht en al het verkeer wordt er over de vluchtstrook geleid.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 was dat met uh, I Need You. Er zijn al heel veel gebouwen uit de jaren 50 en 60 met de grond gelijk gemaakt. Maar nu komt een aantal van dat soort gebouwen op de Rijksmonumentenlijst te staan. Marino Remmers maakt vanochtend een ronde langs een paar kandidaten in Tilburg, Marino. Ja, begon op het station, toen naar een klein kapelletje wat van beton is gemaakt. En met Leon van Meijl, hij is adviseur in de cultuurhistorie, zijn we nu bij de Schouwburg in Tilburg. Is dat echt iets voor deze tijd geweest, een Schouwburg vroeger chic grandeur, beetje protserig, kroonluchters. Ja, ja, en dit is een ode aan de moderniteit. Geen krullen, toeters en bellen... maar gewoon een heel mooi, herkenbaar, groots gebouw... met uh, uh, een, een mooie ruimtelijkheid, uh, grote uh, vieders, uh, sierlijke trappen. Veel glas. En veel glas, zodat... De, de voorbijganger ziet wat er binnen gebeurt. En de bezoeker binnen heeft een perspectief op, op de stad. Het moest, theater moest voor het volk zijn en niet meer voor de elite. Ja, cultuurspreidingsgedachten heette dat destijds. De cultuur moest gebracht worden naar, naar de burger. En dat is hier gebeurd, ook in de zaal bijvoorbeeld... door die burger heel dicht op het toneel een plek te geven. Meneer van Steen, wat een mooie naam als het gaat om een monument... maar u bent van de Schouwburg, uh, uw voorganger, maar, maar u ook... u hebt het ook echt in deze stijl gehouden. Want het, het was een beetje verrommeld... Um, nou, niet zozeer verrommeld, maar dit is een gebouw uit 1961. We kennen veel gebouwen uit die tijd en hoe, ja. die nu, uh, waar daar, hoe daar nu mee omgegaan wordt. Je moet voldoen aan de brandweervoorschriften ja, en ja, zo. Ja. En uh, mijn voorganger Leopold die, die zei nergens in Tilburg komen nut en schoonheid zo dicht bij elkaar als in deze Schouwburg. En dus moeten we die schoonheid ook... Koesteren. Uh, en ook uh, de strijd aangaan met allerlei wetgeving om ervoor te zorgen dat het uh, de schoonheid houdt en de ranke lijnen houdt die het, uh, die het nu heeft. Lukt dat ook? Want je hebt wel te voldoen aan allerlei uh, brandweermensen die langskomen die zeggen, ja, daar moet een nooddeur. Ja, klopt. En dus heb je dan allerlei andere voorzieningen, vooral in de systemen, in, in, in water, in, in signalering. Zodat het kan blijven zoals de ontwerper het ooit bedoeld heeft. Klopt, klopt, ja. ja. En nu wordt u waarschijnlijk, misschien, Rijksmonument. Gaat dat nog iets betekenen? Nou, het is, het is natuurlijk een, uh, uh, het is eervol dat zo'n gebouw uh, bekroond wordt. Vooral omdat dit gebouw in de loop der jaren... omdat er zo goed voor gezorgd is. Zowel door de eigenaar als door de gebruikers uh, van het gebouw. En omdat het, zoals ik al zei, het is een heel goed gebouw. Het is heel nuttig. Naast dat het heel mooi is, is het ook heel nuttig. Nou, iedereen kan vanavond weer komen kijken, ook van binnen. Want er is vast een voorstelling. Het NOS Radio en Journaal Media Overzicht. Zowel in kranten als online staat Cyprus in het brandpunt van de aandacht. Want of het nu 3,5% of bijna 7% is, dat spaarders mee gaan betalen lijkt vast te staan. Het veroorzaakt onrust en daar zijn met name de Engelstalige media bijzonder sceptisch over. Het verleidt de Financial Times tot een commentaar op de website. Europe botches not a rescue. Europa verknalt weer een redding. CNBC beschrijft dat de financiële markten na een periode van irrationele uitbundigheid... weer met de harde werkelijkheid worden geconfronteerd. De economist noemt het plan van Cyprus oneerlijk, kortzichtig en self-defeating, zinloos dus. Ook in Engeland boze reacties meldt de BBC, want op Cyprus wonen nogal wat Britten en die betalen dus ook mee. Maar Nobelprijswinnaar Christophoros Christoforos die zegt tegen het Cypriotische persbureau CNA dat hoe pijnlijk dit ook is, het is de enige hoop om de economie van het eiland tegen instorten te beschermen. De hoogste geestelijke van de Grieks-Orthodoxe kerk op het eiland vindt de houding van Europa beledigend. Hij vertelt het persbureau dat Cyprus zodra het kan uit de eurozone moet moeten stappen. Franse econoom Jean Pisani-Ferry twittert laten we kalm blijven. Als je 5% rente kreeg op een kortlopend deposito zou je misschien een eenmalige heffing van 6% moeten kunnen hebben. En uh, de Telegraaf heeft een artikel met felle kritiek... aan het adres van burgemeester Reewinkel van Groningen... volgens de commissaris van Koningin in Friesland. Jon Joritsma is rewinkel ten onrechte buitenschot gebleven... in het onderzoek van de commissie Cohen. We hebben inmiddels contact gehad met de provincie. Joritsma wil zijn opmerkingen helaas niet herhalen op de radio. En nu is het gehoord komen nieuwe acties... bij de distributiecentra van Albert Heijn. Op Twitter een tip van Ed Tjan. Hamsteren. Hmm. Amsterweken. weken. ja, leuk. Zometeen na negen uur een gesprek met de Algemene Directeur van Albert Heijn. Maar eens even vragen hoe dat zit. Nederland telt negen topsectoren.